Na de operatie is Bin Laden's lichaam, volgens Amerikaanse media, in zee gegooid. Daarmee zou de VS willen voorkomen dat zijn graf een bedevaartsoord zou worden. Dat Osama Bin Laden zich kon schuilhouden in het noorden van Pakistan... roept de vraag op of Pakistanse militairen dat hebben geweten. Er is altijd veel kritiek geweest op het Pakistanse leger... en op de geheime dienst die Osama Bin Laden zouden beschermen. Islamabad heeft dat altijd ontkend oud voor chef de Hoop Scheffer zegt dat Pakistan wel degelijk moet hebben geweten dat Bin Laden zich zo dicht bij Islamabad verborgen hield. Als je nu het resultaat ziet. Dan... Pakistan natuurlijk in minder dan zijn hemd, eh, omdat daar een, een, een huis bleek te bestaan met muren eromheen en kelders eronder waar Osama bin Laden verbleef. Ja. En het kan dus niet anders zijn dan dat de Pakistanen daarvan geweten hebben. Pakistan zelf wil niets zeggen over militaire betrokkenheid bij de operatie. Volgens Islamabad was het een Amerikaanse actie.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 Door de aardbeving en het tsunami van 11 maart zijn 27.000 mensen omgekomen of vermist. Tienduizenden huizen zijn verwoest. De totale schade door de natuurramp wordt geschat op meer dan 200 miljard euro. Ruim 60 procent van de Nederlanders is tegen een dubbele nationaliteit. Vooral lager opgeleiden en 45-plussers zijn erop tegen. Ze vinden dat bij het verkrijgen van een Nederlands paspoort het andere paspoort moet worden afgestaan, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 70 van de Nederlanders vindt dat ministers geen dubbele nationaliteit mogen hebben. Nederland telde vorig jaar 1,1 miljoen mensen met een dubbele nationaliteit. Dan het weer nog, veel zon, een stevige noordoostenwind. Het wordt 13 graden op de Wadden en 16 in het zuiden. Ook morgen en woensdag droog en overwegend zonnig, maar met gemiddeld 14 graden blijft het vrij fris. Aan WB, Verkeersinformatie, er staan nog twee files. Eén op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en het knooppunt Polderplein 3 kilometer. Een aanrijding op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam Noord en knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer. De rechterrijschok is daar dicht. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen. Dat is mooi. Maar hoe weten we wat er met dat geld gebeurt?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 Goedemorgen, dit is geen dag als alle anderen. De meest gezochte terrorist ter wereld is uitgeschakeld. De New Yorkers reageren uitgelaten. En ik praat zo met twee New Yorkers in Nederland. Het zijn voormalig RTL-nieuws-correspondent Max Westerman... en voormalig Nova-correspondent Twan Huis. De Wereldontvanger richt de antennes op de sociale en de officiële media... in Pakistan, India en Afghanistan. Hoe zijn de reacties daar op de dood van Osama Bin Laden? Tja, gebeurt er eens wat, dan gaat Felix op vakantie. Zal je altijd zien. Afijn. Ah, als u wilt weten wat we nog meer in petto hebben, kunt u twee dingen doen. Blijf luisteren of. Surf naar degids.fm. Tien jaar geleden waren Max Westerman en Twan Huis in New York. Ze woonden daar en ze werkten daar als correspondent. Ze voelden zich New Yorker. En ze waren het ook. En toen, toen was daar die aanslag op de Twin Towers die in de ziel van de Amerikanen staat gekerfd. Max Westerman, goedemorgen. Goedemorgen, Deborah. Wanneer hoorde jij over de dood van Bin Laden? Nou, minuten nadat het was uh, gebeurd. Uh, vannacht werd ik gebeld door een uh, Nederlands radiostation station en, uh, um, Dus kort na de aankondiging door uh, president Obama. En tien jaar geleden was je zelf getuige van het leed in New York. Je deed daarvan verslag voor het uh, RTL Nieuws. Hoe was dan je reactie vannacht, toen je dat zo hoorde? Nou, je had het eigenlijk niet meer verwacht, hè, na tien jaar. Uh, maar, uh, ja... Toch wel een reactie van, van enige blijdschap. Het is altijd moeilijk om, om te gaan juichen als iemand uh, gedood is. Maar uh, dit is wel een bevrijdend moment voor Amerika. Uh, en, uh, en zo voelt het uh, voor mij toch ook wel. Emotioneel? Nou, emotioneel wil ik niet zeggen. Kijk, ik denk dat uh, bijvoorbeeld nabestaanden van slachtoffers ook gemengde reacties zullen hebben. Je ja, haalt je dierbaar, je ja, haalt die slachtoffers er niet mee terug. Maar het is toch, ja, het is een momentje van wraak. En wraak is toch iets wat ja, mensen nu eenmaal eigen is. Het is bovendien een enorme opsteker voor de nationale trots van Amerika. En dat vind ik fijn voor dat land. Want het is een land dat de afgelopen jaren behoorlijk wat deuken in zijn zelfvertrouwen heeft opgelopen. Kijk, ze hebben twee oorlogen gevoerd die weinig hebben opgeleverd. Behalve dat ze het land aan het randje van het faillissement hebben gebracht. Dit is eigenlijk nu eindelijk een actie in die oorlog tegen het terrorisme. Die, die vruchten aan Afwerpt. Dit was heel belangrijk voor hen of is heel belangrijk voor hen? Dit was voor heel belangrijk voor, voor, voor de Amerikanen, eh, voor, voor, voor nabestaanden en, en voor president Obama natuurlijk. Het is een enorme opsteker voor hem als ik eh, republikein was en eh, eh, plannen had om, eh, om het op te nemen tegen Obama in de verkiezingen zou ik dat nu wel heroverwegen. Twan Huis, jij deed destijds verslag voor het NOS-journaal. Hoe heb jij dat nieuws beleefd? Nou ja, ik kan me goed vinden in de woorden van, uh, van Max. en Ik woonde op het moment dat de aanslagen plaatsvonden in uh, Washington, een stad waar ik met, met plezier heb gewoond. Maar ik wilde heel graag naar uh, New York en ik realiseerde me vandaag weer dat, uh, ja, dat klinkt een beetje bizar, maar door uh, de aanslagen en door de daden van Osama Bin Laden kon ik mijn hoofdredactie overtuigen om toch naar New York te verhuizen. En Voor mij was er ook geen andere optie meer dan in die stad te wonen... omdat ik me extreem verbonden voelde naar alles wat er gebeurd was... op 11 september en in de weken daarna. En dat gevoel had je in Washington helemaal niet. Daar ging men al heel snel over tot de orde van de dag. Terwijl New York echt veranderde voor je ogen. En het heel bijzonder was om daarbij te zijn. En het is natuurlijk de nieuwsgebeurtenis voor heel veel mensen... Staat hij op nummer één. Ik denk dat het de grootste nieuwsgebeurtenis is van, van de afgelopen decennia. En het was heel bijzonder en aangrijpend uh, en om daarbij te zijn als verslaggever. En ik voel me vanochtend ook af: van, is het nu in orde dat, dat hij zonder uh, vorm van proces is afgeknald ergens in Pakistan? En mijn antwoord was toch: na enig wikken en weken ja, dat kan onder je, deze omstandigheden. En ben jij persoonlijk ook veranderd, Twan, hierdoor? Nou ja. Ik, bedoel, ik, was, uh, ik ben met New Yorker gaan voelen toen ik daar ging wonen, maar ik ben in die zin niet veranderd, omdat het, uh, ik heb als verslaggever heb ik uh, uh, daar uh, hele bijzondere tijden meegemaakt, Maar ik heb niemand, godzijdank, verloren uh, als gevolg van de aanslagen op 11 september. Maar ik heb natuurlijk wel met veel mensen gesproken, zoals Max ook ongetwijfeld. Brandweermensen, familieleden die uh, hun dierbaren verloren hebben. Ik heb een uitgebreide documentaire gemaakt over uh, de weduwe van een van de piloten aan boord van de vliegtuigen. En... Daardoor voel je je enorm verbonden met, uh, met het verhaal en de gebeurtenis. Meer dan welke andere nieuwsgebeurtenis waar ik ooit verslag van heb gedaan. Geldt dat ook voor jou, Max? Ja, dat is, dat is zeker zo. Maar ik denk dat we ons allemaal heel erg verbonden voelen met die gebeurtenis. Iedereen weet zich nog te herinneren waar die was er op dat moment, op die dag... Uh, dus ook als Nederlander, het was natuurlijk niet een, een gebeurtenis die alleen New York aan uh, ging. Uh, ze hadden niet voor niks ook New York uitgekozen vanwege de uitstraling die die stad heeft naar de rest van de wereld. Dus ik denk dat mensen overal ter wereld een sterke reactie uh, hebben op dit gebeuren. Kijk, destijds zeiden we, dit heeft de wereld veranderd, hè? Uh, de aanslagen van 11 september. Uh, je zou je nu kunnen afvragen van, gaat dit nou iets uh, veranderen, uh, de dood van, Obama, uh, van Osama? En iedereen maakt trouwens uh, die vergissing Ja, Obama, Obama, Osama, hij komt regelmatig elkaar, voorbij, hè? Dus uh, ja, of dat inderdaad of dat een, een impact heeft op dingen, moeten we nu bijvoorbeeld ook niet eens die hele oorlog tegen het terrorisme uh, uh, uh, uh, uh, aan de kaak stellen. Uh, willen we nog steeds een oorlog tegen het terrorisme uh, voeren? Die war was on terror, dan, waarvan was, iedereen was, zegt, ja dan ja, moeten we wel toch eigenlijk kijk, gewoon mee blijven war doorgaan. On terror, war, ja, maar de war on terror uh, was tot nog toe vooral twee oorlogen die niets hebben opgeleverd. Een oorlog in Afghanistan en een oorlog in, uh, in Irak. Wat, wat blijkt te werken is kleine politionele acties, zoals we die vannacht hebben uitgevoerd. Uh, commando's ergens gericht op afsturen. En dat is volgens mij de beste manier uh, om terreur te bestrijden. Denk jij dat ook, Twan? Ja, nee, die oorlogen die hebben uh, alleen maar uh, enorme rotzooi en ravage opgericht. Uh, om te beginnen natuurlijk... Kijk, de oorlog tegen de Taliban en Osama bin Laden kort na 11 september... daar was ik het erg mee eens. Daar was een inhoudelijke reden voor. Omdat het daardoor zich ophielden in uh, Afghanistan. De oorlog tegen Irak was natuurlijk door Bush een volkomen misser en faux pas. En daar is het meeste geld uh, in gaan zitten. En dat heeft de meeste slachtoffers gekost. En daardoor heeft het ook zo lang geduurd. Want dat speelt natuurlijk ook een rol voordat Osama uiteindelijk te gaan is genomen. Want al heel snel na 11 september verlegde de focus van Bush zich van Afghanistan naar Irak. En werden dus ook middelen en manschappen weggetrokken uit Afghanistan voor die oorlog die, waarvan... Ja, iedere insider wist, maar dat heeft niets te maken met 11 september. Saddam Hussein is niet de veroorzaker van die aanslagen. Maar goed, dat is in de geschiedenis. Um, en uh, het is nu zoals het is. En tien jaar later hebben ze hem toch te pakken genomen. Tot mijn grote verbazing, want hij was, was bij mij bijna van de radar gevallen. Osama Bin Laden Je je, had, je dacht niet meer. Ja, bij mij ook aan. inderdaad. En ineens was en, hij en daar weer. Ook, in, bij mij was hij inderdaad ook van de radar gevallen. En... en uh, uh, ja, eigenlijk toch een heel mooi moment. Bijna tien jaar geleden, over een paar maanden, hebben we dat die tienjarige herdenking van de aanslagen. Fijn dat dat nu is gebeurd. Dat zal natuurlijk ook de sfeer op die dag heel anders maken dan die anders zou zijn geweest. Hebben jullie al gebeld met New York? Ik heb nog niet gebeld met New York. Het is daar nog een beetje vroeg. Maar ja, het is uh, <laughs> ik ook nog niet een beetje tijd nog, hè? Uh, dat no. komt nog wel. Uh, een belangrijke dag in ieder geval voor Amerika en alle New Yorkers, denk ik zo. Zeker, ja. Twan Huis, ja, Max Huis. Nee, ja, absoluut. Het is, heel bijzonder. het is bijzonder dat het nu gebeurd is. En een ander aspect, uh, denk ik, dat de komende dagen ook nog wel een rol zal gaan spelen. Zoals dus je misschien weet, rondom de aanslagen van 11 september heb je altijd complottheorieën gehad dat het niet door Sama was, maar anderen. Yes. En het eerste wat ik dacht toen ik net het nieuws hoorde dat de Amerikaanse regering besloten heeft om hem een zeegraf te geven. Nou, dat ja. zal dat weer voeding men, hè, geven ja. aan de nou, complotisten dat, heel... dat, dat Osama bin Laden ja. natuurlijk niet bestaan heeft en dat hier een Joods-Amerikaanse uh, oorzaak achter zit. Dus die verhalen zullen ja. de komende dagen ook nog gaan krijgen. En weer een theorie erbij. Zeker. Ja, absoluut. ja. Max Westerman Twan Huis, dank. Graag gedaan. Tot ziens. De Gids. De wereldontvanger. Willem Frank de Noot, vanochtend uh, uitgebreid polshoogte genomen in de sociale media. Wat is je opgevallen? Nou, dat een van de populairste twitteraars op dit moment, dat is een uh, Pakistan. Sohaib Atar, uh, die heet op, uh, op Twitter really virtual. En deze man is een, een IT-consultant. Hij woont in Abbottabad. Hè. Dat is die plaats waar je nu zoveel over hoort. Uh, waar Osama Bin Laden aan zijn eind is gekomen. En hij begon dus eigenlijk te twitteren uh, omdat hij last had van helikopters. Dat was uh, een uur of twaalf geleden. Uh, uh, hij hoorde die dingen over zijn huis komen. Of in elk geval daar in de, in de stad hoorde hij, die, die boven rondvliegen. En hij dacht, wat, wat is er aan de hand? Want militaire acties zijn er nooit zo vaak. In die stad die schijnt wel vrij rustig, rustig te zijn. Uh, en op een gegeven moment hoorde hij een explosie. En daar twitterde hij ook over. Is er misschien een helikopter neergestort? Uh, en hij schrijft dan. Ik, ik hoop niet dat dit het begin iets is van iets ergs. Maar zonder dat hij het doorheeft. Is hij dus eigenlijk aan het live bloggen op dat moment. Over die actie en de dood van Osama Bin Laden. Ja want wij weten natuurlijk inmiddels hoe het is afgelopen. Maar wanneer wist hij zelf dat het ook ging om een actie tegen Bin Laden? Nou dat was toen een, een uur of vijf, zes later. Hè. O, president Obama die gaf zijn, zijn toespraak. Het werd bevestigd. Osama Bin Laden gedood in Abotobad. Dat schrijft deze jongen dan ook op, uh, op zijn, op zijn Twitter-account. En hij heeft ook nog wel enig gevoel voor humor, want daar voegt hij nog aan toe. There goes the neighborhood. Oftewel, nou, slecht voor de buurt. Slecht voor de buurt. Ja. Ja. En omdat deze Atar, ja, die is eigenlijk een van de weinige Twitteraars die live verslag doet uit, uh, uit Abotobad. Dus hij wordt nu razendsnel een, een Twitter-bekendheid. En iedereen, die, die zit natuurlijk bovenop hem aan, uh, aan internationale media. Vanochtend ging hij binnen een half uur van, uh, van ruim 7.000 naar 15.000 volgers. Ik weet de actuele Stand niet, maar er zullen er heel veel zijn bijgekomen. En deze Atari verzucht ook dat de eerste journalisten van reguliere media hem hebben gemaild voor een reactie. En zo gaat dat dus tegenwoordig. Het ene moment, nou ja, zit je een berichtje te schrijven op Twitter, niets vermoedend. En een paar uur later hang je bij wijze van spreken aan de lijn bij CNN. Hij was dus de eerste, maar wanneer uh, kwamen de Amerikanen? Uh, nou, de, de eerste, zeg maar, goed ingelichte Amerikaan... Uh, die het bericht bracht, dat was uh, Keith Urban. Dat was uh, ook ongeveer zes uur geleden. Dat was ook iets voor die, die persconferentie van, uh, van president Obama. Dat is voormalig medewerker van Donald Rumsfeld. Hij de bekende oud-minister van Defensie, die de neoconservatief. Uh, en uh, deze Keith Urban... Die voormalig medewerker dus, die, die, die twitterde... Uh, so I'm told by a reputable person they have killed Osama Bin Laden. Hot damn. Hij had gehoord van een betrouwbaar persoon dat Osama Bin Laden zou zijn gedood. Tjonge, ja jongen, nou ja, ja, hot dan, damn, uh, hot damn, ja. inderdaad dat is het heet van de naald. <laughs> uh, nou uh, deze man die werd die was nog niet zo heel populair op Twitter had ongeveer 200 volgers. Nou er zijn er duizenden en duizenden bijgekomen en meteen krijgen hij ook vragen van is het waar is het bevestigd en daarop antwoordde hij toen van ik weet niet of het waar is maar laten we bidden en toen op een gegeven moment uh, ladies and gentlemen uh, nou ja het is, het is voor elkaar. We wachten op Obama inderdaad, ja. die dat dan uiteindelijk bevestigt. Uh, ja, dat zijn dan echt de, de tweets waar het om gaat. Maar zijn er ook nog van die typische tweets die je dan ook vaak ziet opduiken? Nou, wat wel grappig is, uh, wat je dus op Twitter ziet zijn mensen die foto's plaatsen van zichzelf of van hun televisietoestel of van een notebook. En dan zitten ze op dat moment of in een hotelkamer of ergens in een café. Op dat moment waren zij dus getuigen van die persconferentie van president Obama, waarin werd aangekondigd hè, Bin Laden is dood, we hebben hem. Dus ja, het was voor hun een soort van Kiekje, van dit is het moment. Ik zat daar op. Hier de moment, was ik daarna, op de dag van. Uh, ja, op de dag beetje. van. Uh, nou, en je ja. kunt natuurlijk wachten. Op de grappen Op de dan, de dan grappen? denk ik. Ja, misschien wel uh, een van de eerste. Uh, Jimmy Kimmel, de Amerikaanse comedian en talkshow host. Uh, die grapt, uh, ik hoop dat Bin Laden niet gereïncarneerd is als een van de baby's van Mariah Carey. Nou, zoals je misschien weet, afgelopen weekend kreeg de zangeres een tweeling. En dat was uiteraard Breaking Boulevard nieuws. Uh, dan is er ook een, een, een uh, nep Twitter account opgedoken van Osama Bin Laden. Beyond the Grave, uh, genaamd at, at Ghost Osama. Die schrijft, nog 70 maagden te gaan tijd voor een sigaret. En een tukje, ja. als je dat leuk vindt. Uh, Dana Gould, een Amerikaanse comedian, schrijft vreemd Bin Laden officieel dood in dezelfde week dat Obama officieel is geboren. En daarmee ja. uh, doelt hij op het vrijgeven van het geboortecertificaat van de president Obama afgelopen week. Die natuurlijk uh, een einde wilde maken aan die speculatie ja, dat hij geen Amerikaan zou zijn. Uh, ja, die geruchtenmachine draait vervolgens dan op volle toeren. We hebben ook al die foto voorbij zien komen van een uh, dode Bin Laden. Maar, uh, ja, is, het, is hem dat wel? Of, of is het nou ja, dat, dat zag je dus ook heel veel langskomen op Twitter en ook officiële media hebben dat... Uh, hebben het laten zien, dan erbij verteld, het is niet bevestigd, hè. op de NOS is het er langs gekomen en veel internationale media hebben hem laten zien uh, die, die foto werd in eerste instantie vrijgegeven door Reuters, het bekende persbureau uh, maar deze foto die blijkt gefotoshopt, nep. hij is nep en Reuters laat ook weten mensen uh, die foto gebruiken hem niet meer uh, maar ja, hij is in de tussentijd natuurlijk wel overal verspreid en je ziet hem nog regelmatig ook op Twitter terugkomen. Dan duikt hij weer op ja. uh, Bin Laden zat dus in Pakistan maar hoe wordt nu in buurland India gereageerd op zijn dood? Nou ja, daar is de dood van Osama uh, ja, ik kan wel zeggen uiteraard uh, ook het, het belangrijkste nieuws. En dat heeft natuurlijk te maken met die moeizame relatie hè, tussen India en Pakistan. Uh, denk bijvoorbeeld aan die aanslagen in Mumbai. Uh, dat was in november 2008, die bloedige aanslagen. Er vielen toen 160 doden en, uh, en, en vele honderden gewonden. En die enige overlevende terrorist, hè, daar was laatst een, een rechtszaak tegen natuurlijk. Die, was, uh, die terrorist die was lid van de Pakistanse Lashkar-e-Taiba. En de Indiaanse autoriteiten vermoeden dat... Ja, de kopstukken eigenlijk, de, de bedenkers, de, de mannen achter de schermen, achter die aanslagen, uh, dat is zich nog steeds verstoppen in Pakistan. En daarover heeft de Indiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Chidam Baram, het volgende gezegd. En eliminate the safe havens and sanctuaries that have been provided to the terrorists in our own Never. The Home Minister Pritchett Amram saying we believe that the perpetrators of the Mumbai terror attacks, including the controllers and handlers of the terrorists who actually carried out the attack continue to be sheltered in Pakistan. Ja, dat was de minister van Buitenlandse Zaken, van Binnenlandse Zaken, sorry, moet ik zeggen, van India. Die liet zich wel stevig uit. Want hè, hij zegt dus, ik vermoed dat die kopstukken achter die aanslagen verborgen worden gehouden, shelterd uh, in, in Pakistan. Nou, en er is in Pakistan, of in, in India is er inmiddels een, een high alert uitgegaan. Want ze zijn toch wel een beetje bevreesd dat er mogelijke ja, vergeldingsacties, aanslagen zullen worden gepleegd in India. En hoe zit het met de Indiase media? Ja, daar zie je toch allemaal suggestieve koppen als je kijkt naar de. Indiaanse media, CNN India bijvoorbeeld. En de, de grootste krant, de Engelstalige krant van India. de Times of India, die hebben ook een, een live tv-kanaal op internet. Die allemaal van die grote berichten langskomen. Uh, dat uh, uh, was het Pakistanse leger. Hielden zij, of uh, uh, uh, verborgen zij uh, Osama binnenladen. Wist ze ervan? Want, uh, ja, ja, en hij werd, hij werd gepakt uh, op minder dan een kilometer... afstand van de Pakistanse militaire academie. Luister even naar CNN India. Why was Osama staying at stone's throw from the Pakistan Military Academy? We are hearing reports that his house or his mansion was just about 800 yards from the Pakistan Military Academy in Abbottabad. Did the ISI facilitate Obama Osama's hideaway in Pakistan all this time? And ja, allemaal vragen dus, die worden opgeworpen. En dan schuiven er allerlei deskundigen aan natuurlijk in die studio's. Je kent het wel, die speculeren er flink op los. Eén van die zegt, nou ja, die compound van Bin Laden was zo dicht bij de milita militaire academie. Ze zijn er altijd in Pakistan ook, het leger, de politie zijn als ze dood... dat er juist op hun uh, aanslagen worden gepleegd, op hun basis en op politie, uh, politieposten. Dus uh, ze doen daar vaak uh, routinecontroles, ingebouwen daar in de buurt... of er zich geen terroristen of verdachte dingen ophouden. En ze zouden dus bij die routinecontrole zouden ze ook op die compound van Bin Laden Precies. moeten zijn geweest... en hem dus gevonden moeten hebben. Dat is niet gebeurd. Dus he, allerlei suggesties in die richting dat Pakistan daar veel meer van wist... van dat uh, Osama zich daar zou bevinden. Nou, verder reageerde Pervez Musharraf bij CNN India, de voormalige president van, van Pakistan. Nou, die, uh, dat was een uh, hoopvolg taalgebruik van hem, maar hij wijst erop... dat zowel de Pakistanse als de Amerikaanse inlichtingendienst hebben gefaald... Uh, bij het opsporen van Bin Laden. En dan een voormalige directeur van de ISI de Pakistanse inlichtingendienst, die zei het is heel verkeerd... dat nu wordt gesuggereerd dat Pakistan Bin Laden onderdak zou hebben gegeven. En zo gaan we over en weer. Uh, ja, Saoedi-Arabië dan, uh, daar komt natuurlijk Bin Laden vandaan. Wat zijn de reacties daar? Ja, nou, ik heb snel even de websites van de kranten gescand... geprobeerd om ook even de Saoedische tv kanalen te bekijken. Ja, er is het opvallend stil eigenlijk. Heel weinig over Osama Bin Laden, op sommige websites zelfs helemaal niets. Dus dat is, ja, toch wel opvallend. Nogal, inderdaad. Uh, zijn er nog uh, ja, verslaggevers uh, ter plaatse, bijvoorbeeld? Behalve natuurlijk de Twitteraar die we zojuist hoorden. Uh, nou ja, het, het, eigenlijk het, het laatste. Wat ja, het ik... is heel stil, maar toch? Uh, ja, precies. Nou, het laatste wat ik zag uh, was het, uh, het Pakistanse Express-TV. Die, die waren live in Abotebad, die, uh, die plek dus waar, waar uh, Osama bin Laden is gepakt. En die verslaggever ter plaatse die interviewde zojuist, uh, net toen ik keek: uh, twee bouwvakkers, twee broers van elkaar. Die hebben meegeholpen aan het bouwen van het huis. Thuis op die compound van bin Laden uh, en die vertelde het een en ander aan die verslaggever. de ravia wordt acht, wat kavrede is, wat, in jij, je, ja, ze woonden dus een tijdje in het huis, die, in, in het huis, die twee broers. En die vertelden allerlei nou, interessante dingen, Mocht je interesseren. Uh, er waren zes kamers in het huis van Biladen. Drie op de begane grond. Op de eerste verdieping waren er nog drie. En deze bouwvakkers, hè, deze mannen, die, uh, wat ze verdacht vonden, was het volgende. Die muren, die zijn normaal... 1,80 meter tot 2 meter hoog. Maar in dat huis waar zij dus aan gebouwd hadden, dat huis van Bin Laden... waren de muren hoger, wel meer dan 3,5 meter. En dat vonden zij wel een beetje vreemd, verdacht zelfs. Nou, en Zo weten we weer iets meer over die plek waar Bin Laden uiteindelijk is doodgeschoten. Willem Frank Noe, dankjewel. Noot, dank je wel. Door naar Raccoon, de eerste single van het nieuwe album No Mercy.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 No Mercy van het nieuwe album Liverpool Rain van Raccoon. Ga naar thehits.fm. Back the boss, the flying. This is flying, this is falling with style. To infinity and beyond. Het is de beroemde uitspraak van Bas Lightyear in de Disney film Toy Story. Maar Nederlandse kinderen kennen waarschijnlijk veel beter de zin... op naar de sterren en daar voorbij. En die zin komt van John Tak. Hij maakt al bijna twintig jaar vertalingen voor diverse kinderfilms. John Tak is uh, vanochtend mijn gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die zin. To infinity and beyond. Ja. En dan krijgen we uiteindelijk de sterren in de Nederlandse vertaling. Is ja. dat nu zo'n zin waar u een beetje ja, toch wel een tijdje mee bezig bent geweest? Nou, ik heb geloof ik tien varianten gemaakt. Want die moeten allemaal goed worden natuurlijk. Dus je maakt een aantal varianten op het thema. En vervolgens uh, wordt deze dus gekozen. En die is dus uh, al <laughs> heel lang gebruikt nu. Ja, inderdaad. ik zou dan Stop. in eerste instantie denken... Uh, tot, tot in de eeuwigheid oh, ik Heb ik of wat dan ook. Met, met maar... knal door het heelal en weet ik veel wat allemaal gedaan. <laughs> want ja. waar moet u op letten dan als u dat zo bedenkt of vertaalt? Nou, het moet, als je vertaalt sowieso, moet het, het moet kloppen in de mondjes. Het moet een beetje begrijpelijk blijven. Het moet uh, leuk blijven voor kinderen. Het moet als een keer normale, normale Nederlandse zin blijven. Uh, je moet oppassen dat je niet in alle een valkuilen uh, trapt. Uh, uh, toen ik net begon, uh, ik ben ooit begonnen, uh, 20 jaar geleden... bij, bij Metasound, CineMeta heet dat nu, uh, met de regisseur Hans Hulshoff. En die, die prent in mij ook in, denk erom. Uh, als je no worries krijgt, dan zeg je nooit, geen zorgen. Dat doe je niet, want niemand zegt geen zorgen. He, dus je, dat soort dingen moet je bletten, weet je. Dan wordt het meer, misschien maak je niet druk. Ja, gehouden. zoiets. Ja, klopt. Ja. Maar toch, die mondjes, u zegt het al, die mimiek moet ja. altijd kloppen. Dus ja. als je zin bijvoorbeeld langer is of korter, dan loopt eigenlijk alles uit de pas. Klopt, klopt. En als je, nou, als je, als je uh, een zin letterlijk vertaalt vanuit het uh, Engels naar en het Nederlands... dan krijg je vaak veel te geven. Dat is bijna automatisch. He, we, we, Engels zegt vaak, uh, I didn't do it. Wij zeggen, ik heb het niet gedaan. Niemand zegt, ik deed het niet. Dat zeg je niet. Dus je moet altijd zoeken naar een, een vorm ja, die klopt... Die en, op even, die lekker loopt en die uh, ook uh, normale spreektaal blijft. En dat doet u al twintig jaar, maar dat nou. is eigenlijk niet. Ja, Ik mag niet zeggen uw echte baan, want dat klinkt nee. zo raar. Nee. Maar ja, u bent leraar uh, of eigenlijk onderwijzer op een basisschool in Gouda. Ja, ja, de Kazemuinschool in Gouda. Ja. En toch dat uh, vertalen erbij. Ja. Hoe bent u er zo ingerold? Ja, U zei het al even bij, uh, bij Cinemeta. Ja, nou, hoe ik, is dat gegaan? Ik heb een wonderlijk alle gaatje van, uh, van banen gehad en zo. <lacht> ik heb uh, uh, uh, uh, uh, bij de, uh, op de Paberooit de, de gezeten. En toen ben ik op een gegeven moment. Ben ik bij Van de Ende gaan werken als theatertechnicus. En daar ontmoette ik Arndt Gelderman. En dat is een hele bekende film... naast regisseur, acteur. En die kwam stemmetjes zoeken voor, voor Beauty and the Beast. En daar raakte ik mee aan de praat. En van het ene kon mij het ander. En op een gegeven moment heb ik een tekstje opgestuurd... met joh, misschien heb je daar wat aan. En, en toen belde hij op op een zondagmiddag van... joh, wat leuk. En doe dat wel eens vaker. En wil je dat nog eens een keer doen? En zo rolde ik daar opeens in. En toen dacht ik, oké, okay, vooruit, leuk, erbij... En nu zijn we twintig jaar verder eigenlijk. En nu zijn we al daar twintig jaar verder, ja. Een inderdaad. natuurtalent misschien bent u wel. Nou, dat weet ik niet. En, nou, ik, ja, het, het, lijkt mij, het lijkt mij heel erg lastig, omdat je het natuurlijk wel moet kunnen. Maar u staat maar dus ook voor de klas. Ja, dus er zijn hoort ook, niet... ook hoe die kinderen praten ja, met elkaar. Dat is wel waar, ja. ja, ja, ja, ja het is, er zijn we niet echt opleidingen voor, hè. Het is niet van, uh, ik, ik doe een studie uh, naast je organisatie vertaler. Want dat, dat is er niet. Het is niet zozeer van, is je Engels in orde? Want Engels is denk ik wel oké. Okay, maar het is ook vooral denk ik van, is je Nederlands oké? Okay, want... Um, ja, in zin vertalen, dat lukt wel, maar je moet toch creatief vertalen, soms een beetje hertalen. Dat het toch, uh, ja, dat ik al zei, dat het klopt in die ootjes in die, die en die a'tjes, en die eetjes en zo. Ja, en dat je voor de klas staat, inmiddels nu, wat is het, nu bijna twaalf jaar, dat is meegenomen, denk ik. Uh, je hoopt dan toch dat je ook een beetje weet wat de kinderen leuk vinden, wat de kinderen uh, zeggen, welk taalgebruik nog een beetje leuk is. Waarbij je weer moet oppassen dat je niet allemaal ook een onwijze populaire straattaal dingen gaat gebruiken. die over twee, drie, misschien ja, misschien niet eens meer, niet eens meer actueel zijn. Dus ik zal niet opschrijven. Uh, uh, geef me je wat... Uh, ik moet mijn Matthias en Patrice pakken of weet ik veel. Dat, dat, dat zit er niet in, geloof ik. Dat geloof kan niet of. meer straks. Nog niet. Ik weet niet of dat kan. Nee, voorlopig niet. Over wat wel kan, daar ga ik straks met u over verder ja, praten. Uh, en wat hoort u straks nog meer? We gaan het hebben over Annie M.G. Smit en de reclame. Want wat hebben die twee met elkaar gemeen? Sharon Bormans komt het straks uitleggen. Maar nu eerst hoofdpunt van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1 het NOS Journaal. Wereldleiders reageren op de dood van Osama bin Laden. De Israëlische president Peres noemt bin Laden een massamoordenaar. Zijn dood betekent een betere wereld, maar dat wil niet zeggen zegt Peres dat het terrorisme nu voorbij is. This man was a mega murderer. The world will become a better world without him. Doesn't mean this is the end of all Terrorisme en dangers. Volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle... is Bin Laden's arrestatie zeer goed nieuws voor alle vrijheidslievende mensen. Dat deze terroristen dat handwerk gelegd werden kon... is een zeer goede nachricht voor alle vrijwillig en vrijwillig denkende mensen op de hele wereld. En premier Gillard van Australië waarschuwt dat Al-Qaeda hard is geraakt, maar nog niet is uitgeschakeld. Volgens haar is het belangrijk dat de strijd tegen het terrorisme in Afghanistan doorgaat. Whilst Al-Qaeda vandaag been hurt today, Al is Al-Qaeda niet finished. Onze war tegen terrorisme moet blijven. We continue blijven in Afghanistan blijven, zodat dat land niet weer een haven wordt voor terroristen. De Cameron van Groot-Brittannië feliciteerde Obama, maar zei dat waakzaamheid geboden blijft. This news will be welcomed right across our country. Of course, it does not mark the end of the threat we face from extremist terror. Indeed, we'll have to be particularly vigilant in the weeks ahead. Ook in Nederland is door verschillende politici opgelucht gereageerd op de dood van Oba van Osama bin Laden. Premier Rutte Toegebracht. gebracht, niet alleen in de regio, maar aan de, aan de hele wereld. Uh, en het is buitengewoon goed nieuws dat dit gebeurd is. Premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal... is positief over de rol die Pakistan gespeeld heeft. Dit geeft dus ook aan dat kennelijk eh, Pakistan eh, bereid is... en dat is een goed teken om eh, mee te doen... in die harde strijd tegen het internationaal terrorisme. Maar oud-navo-chef De Hoop Scheffer... die spreekt er juist schande van die Pakistanse opstelling dan uh, staat Pakistan natuurlijk in minder dan zijn hemd... Uh, omdat daar een, een, een huis bleek te bestaan met muren eromheen... en kelders eronder waar uh, Osama Bin Laden verbleef. Ja. En het kan dus niet anders zijn dan dat uh, de Pakistanen daarvan geweten hebben. Vanochtend maakte de Amerikaanse president Obama Bin Ladens dood, Obama bin Laden's dood bekend in een toespraak. Ik kan report to de Amerikaanse mensen en to de wereld... The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. And a terrorist verantwoordelijk is responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children. Bin Laden verschool zich in een villa in Abbottabad, een legeplaats in het noorden van Pakistan. President Obama gaf toestemming om het huis aan te vallen en te bestoken. Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. Een kleine team van Amerikanten... heeft de operatie uitgegeven met een geweldig geweldigheid en capaciteit. Geen no Amerikanten waren De operatie werd uitgevoerd door een klein militair team. In een vuurgevecht werd Bin Laden uiteindelijk gedood. Na een vuurgevecht hebben ze Osama Bin Laden... en hebben zijn kustodij van zijn kerk. De dood van Bin Laden... is de belangrijkste uiteindelijk in onze nation's effort... om Al-Qaeda te voeren. Een kleine groep militairen zou Bin Laden door het hoofd hebben geschoten... en daarna is zijn lichaam meegenomen en een DNA-test wezen uit... dat het inderdaad om de meest gezochte terrorist ter wereld ging. En volgens nog onbevestigde berichten is zijn lichaam in zee gegooid... om te voorkomen dat zijn graf een bedevaartsoord zou worden. En dat was voor dit moment het nieuwsoverzicht. VARA Radio 1 De Gids.fm Met Deborah Bleckenhorst wat heeft u nog van mij te goed het komende half uur? We gaan het hebben over overstappen naar een andere energieleverancier via een veiling. En Annie MG G. Schmid als reclameobject. Ik praat ook nog altijd met John Tak. Hij is vertaler van kinderfilms. En we hadden het zojuist voor het nieuws over woorden die je wel en niet kunt gebruiken. Zoals bijvoorbeeld Doekoe en Matties. Dat kan straks niet meer. Maar wat is bijvoorbeeld een woord dat tijdloos is? Ja, dat is een beetje zoeken. Uh, ja, je bent voorzichtig dat je, dat je niet in een soort... Taalgebruikstap wat gewoon dadelijk helemaal achterhaald is. Dus wat je nu af en toe gebruikt, is dat gewoon kool of vet of zo. Dat komt wel eens terug nu. Dat gebruiken we nu wel. Ja. En hoe lastig is het dan om daar ook rekening mee te houden met de doelgroep? Want u doet allerlei films. Uh, Toy Story, Cars, mm -hmm. uh, Harry Potter. Allemaal verschillende leeftijden. Ja. Hoe houdt u daar rekening mee? Nou, um, je moet in de gaten houden dat je een aantal woorden... gewoon niet zomaar uh, mag gebruiken. Als in de Amerikaanse film zeggen, oh my god... Dan zal het in een, in een in de Nederlandse vertaling zo niet gauw terugvinden. Zeker niet bij Disney. Van oh mijn god, want dat, dat, dat doe je dan gewoon niet. Dat hoort dan niet. Um, bij Harry Potter, met name die laatste films. Dat is allemaal wat steviger. En dat is wat vetter en wat heftiger. En dat, uh, het is niet dat het nou echt wordt gevloekt. Maar het gaat dan toch een stapje verder dan een gemiddelde Mickey Mouse-film, zullen we zeggen. Dus dat klopt. Ja. En wat zou u dan gebruiken bij oh my god? Ja, dat, ik kweef ze, oh my god. Misschien dat het dan, dan wel kan of zo. Ja, misschien dat kan dat dan wel, geloof ik. Ja. U doet ja. niet alleen de woorden, maar u maakt eigenlijk ook ja, de liedjes voor, voor films. Die ja. heeft u ook vertaald. Ja. Zullen we er eens naar een luisteren? Dat is leuk. Ja. It's an ordinary miracle. The kind you find around you every single day. Or maybe it's just seasonal like spring and may. There's so many. Dat is het wonder dat je liefde noemt. Een wonder dat zich schuilhoudt in een lentedag. En plotseling tot bloei komt als bij toverslag. Wonderbaarlijk. U begint er meteen bij te lachen, want dit ja. zijn uw woorden natuurlijk. Uh, een vertaling van Een Ordinary Miracle... Het wonder dat je liefde noemt ja. in het Nederlands... uit de klokkenluiden van uh, Notre Dame 2. Ja. U zei, dit is zeer geslaagd, dit vind ik echt een succes. Ja. Waarom? Ja, je hebt, ik vind het liedje zelf al heel mooi. Ik vind het een heel mooi liedje. Uh, ook de melodie en, en de Engelse tekst vond ik een heel prachtig liedje. En uh, uh, als je dat dan aan vertalen bent... en je merkt dan dat het op zijn plek valt en dat je denkt... He, dit gaat lekker. en, en je, je leest het dan terug, je zingt het terug en je hoort het dan later door uh, Raymond Curves ingezwongen, denk ik. Dit is, is gaaf, en daar ben ik heel blij mee. Dus uw woorden uh, moeten ook passen weer in die ja, melodie. Ja, klopt. Ja. Ja, het riep het rijm en zo, dat is allemaal uh, ja, leuk, maar dat is leuk om je tanden in te zetten. En we hebben er uh, nog één? Uh, ja. <truim> Je zet je trappen met de kamp en volle vaart vooruit. Daar is de dubbel dikke dag gestreep, de super strakke stuid. Dat is Tijgertje ja. uit Winnie de Poe. Ja. Ja, uh, ja. Heel anders. Maar heel erg leuk. Tijgertje, het wil zo Winnie de Poe, is heel leuk om te doen. Ik heb een aantal uh, grote uh, poe mogen doen. Hè, van knorretjes grote film en uh, tijgertjes film en, uh, en zo. Dat is, uh, dat is zo ontzettend leuk. Het is zo lief. En uh, zoveel kleine onderhuidse mooie humor dingetjes... Uh, textueel heel sterk. Dus heel leuk om te doen. Maar en... kunt u dat ook overbrengen aan het publiek? Want dit is echt voor de allerkleinste. Ja, maar vergeet niet dat er ook altijd uh, grote mensen meekijken. De ouders die kijken altijd mee. En uh, uh, je hoopt toch ook dat je niet dat je nou gelijk daarop schrijft. Maar er wordt gewoon kritisch naar gekeken. gekeken. ga ik nooit zeggen van ach, het is maar voor kinderen. Dat is nooit zo. He, nooit zeggen van ach, de vertaling. Uh, het hoeft niet helemaal zin, want het zijn toch maar kleine kinderen die er naar kijken. Want zo werk je niet. Maar dat is ook lastiger werken, want dan weet je altijd... dat misschien die onderhuidse boodschap die erin zit... ja moet je die dan wel of niet vertellen? Als die erin zit, moet die erin. Ja, ja, dat wel. Ja. Is nou bijvoorbeeld zo'n zo gigant als Disney? Uh, gaat die ook nog controleren? Zegt hij ook van, uh, ja meneer Tak, hartstikke leuk... maar uh, we gaan het wel even driedubbel checken of het allemaal wel klopt. Ja, Disney houdt heel terecht altijd uh, de, de eindcontrole. Uh, ook scripts die je schrijft, die worden eerst nog gecontroleerd. Worden nog nagekeken en, uh, of er nog gekke dingen in staan. Of dat ze... Uh, je, nee, je bent toch in feite... Uh, ja, zij zijn de klant en zij willen graag een film Nederlands uh, gemaakt krijgen. Hoe zeggen we dat? <laughs> en uh, die, houden een grote stempel, uh, die drukken de grote stempel op, ook qua stemcontrole. Hè. De, de stemmetjes die erin zitten, die, die moeten eerst een soort auditie doen. Die worden nog gecontroleerd door, uh, door mensen in Amerika uh, uh, qua goedkeuring, of het, uh, of het wel klopt, of het wel klinkt als het origineel. En dan moet je zoveel mogelijk bij het origineel zitten blijven. En hoe doen zij dat dan? Want zij verstaan dat Nederlands niet. Nee, maar dan gaan ze puur kijken naar de klankkleur... naar uh, uh, gewoon wat voor sfeer, wat voor uh, tonatie. En dat moet allemaal kloppen. Ja, misschien verstaan ze het niet, maar dan is er een, een afdeling in Nederland. Want Nederland heeft, uh, heeft ook een, een, een kantoor van Disney. En die kijken die, die scripts ook na. En uh, het wordt echt van de raar, hoor. Hoe lang mag u eraan werken? Nou, uh, vandaag beginnen gisteren klaar, meestal hè. <laughs> nee, het is, dat moet, lijkt me onmogelijk. Het moet wel heel snel. Het is echt. Uh, uh, ook omdat ze ja, omdat je zo'n zo film niet, niet een half jaar van tevoren uh, in circulatie wil brengen. Um, Wordt dat, word dat materiaal soms heel kort van tevoren, nou, soms een week, twee weken, dat het af moet. En, een, een, een, een aflevering van een serie duurt meestal in een dag. En ik heb een Harry Potter film van 2,5 uur wel het gedaan in nou, negen dagen of zo. Nachtwerk. Ja, dus, ja buffelen. Ja. En dan overdag nog vaak voor de klas. Ja. ja, want dat hoort er natuurlijk dan ook nog bij. Ja. ja, ja. Uh, de nieuwe Harry Potter, uh, de laatste, die komt eraan natuurlijk. Ja, nou, nou. Van uw hand, die vertaling? Dat is wel de bedoeling. Ik heb ze allemaal gedaan tot nu toe. Um, het, het, het duiveltje is wel dat... Um, uh, ik, ik heb een half jaar een geroepen. Ik moet op het schoolkamp. De 16e uh, mei. Met mijn klas. Hartstikke leuk. en heel veel zin in. Um, maar laat dan niet net die film op dat moment komen. Dan nou, krijg ik een mailtje dat waarschijnlijk in de week van de 16e het materiaal komt. Dus hopelijk in de loop van de week. Maar um, uh, het is wel erg te bedoelen dat ik hem wel doe. <laughs> dat en anders ik uh, ja, geen hey, schoolkamp. Moet het gewoon afmaken. Moet Toch gewoon met, uh, deze moet ik echt doen. Ja, je kan niet, uh, zes, ja. Ja, wat het niet 6, hebben, het is het 7 gedaan ja. Ja. hebben. En dan de achtste, want dat is eigenlijk 7 B natuurlijk. Ja, klopt. ja, Niet meer. Precies. Uh, ik hoop dat het uh, gaat lukken. Ik hoop het ook. Ja. John Tak, vertaler van kinderfilms, hartelijk dank. Heel graag gedaan.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 .fm. Overstappen naar een goedkopere energieleverancier. Veel mensen zouden dat wel willen, maar ze zien wel een beetje op tegen het gedoe. Die mensen kunnen zich nu melden bij de gisteren geopende website Met de Stroommee.nl. Initiatiefnemer onder andere is Rogier van Duin. Goedemorgen. Goedemorgen. Het doel van de website, wat is dat? Met de Stroommee.nl. Klinkt geweldig? Ja, nee, het is doen? eigenlijk wat de naam al zegt. Uh, wij organiseren een, uh, een, uh, een, een energieveiling. Dat doen we in juni. Dus wij zijn gisteren begonnen met de, met de inschrijfperiode. Consumenten kunnen zich bij ons vrijblijvend inschrijven. Die hebben daar tot en met 31 mei de tijd voor. Dat is volledig vrijblijvend, kosteloos. Vervolgens nodigen wij alle energiemaatschappijen uit... om op die groep die zich hebben ingeschreven te bieden. Dus we moeten het eigenlijk voorstellen als een veiling. Uiteindelijk is er één energiemaatschappij die daar uitkomt met de laagste prijs die krijgt vervolgens de, de mogelijkheid om dat voorstel aan te bieden aan, aan die groep. Uh, en daarna heeft die groep uh, vrijblijvende tijd om uh, een maand lang om op dat uh, voorstel in te gaan. Dus ik schrijf me in en vervolgens gaan jullie eigenlijk met mij naar zo'n energieleverancier van... hé hey jongens, luister, we hebben hier een paar klanten en uh, upsakee, dit zou mooi zijn als jullie daar uh, stroom ja, voor kunnen leveren. Exact. Ja, En als je kijkt naar de, naar de energiemarkt, hè, er is natuurlijk heel veel te doen geweest de afgelopen jaren... Op dit moment is het zo dat, uh, dat consumenten op zich wel bereid zijn om over te stappen. He, dat gebeurt al heel veel naar de, na de, de, de bekende prijsvechters in de markt. Um, um, het, het proces is goed gestroomlijnd. Feitelijk komt het er ook op neer dat je eigenlijk gewoon een, een andere factuur krijgt van een andere maatschappij. Maar wat nog wel heel erg lastig is, is het oerwoud van de prijzen. He, dus consumenten vinden het gewoon heel erg lastig om uh, de juiste, de, de, de, de, ja, wat, wat is nou de beste deal? Er zijn veel vergelijkingswebsites. Als je naar de websites van de energiemaatschappijen gaat, dan is het ook eigenlijk altijd een ander verhaal. Dus het veilingproduct is in die zin eigenlijk het beste model om het aan te pakken. Omdat uh, je aan de maatschappij vraagt, doe jouw beste aanbod. En je weet op dat moment ook dat dat het laagste tarief is. Mensen kunnen zich vrijblijvend inschrijven, maar hoeveel mensen heb je nodig om dit rendabel te maken? Nou, Wij mikken op uh, 10.000 inschrijvingen in de, in de eerste maand. Uh, en nogmaals, het is vrijblijvend. Dus het, het, het is ook zo dat uiteindelijk in de praktijk 20 tot 30 procent uiteindelijk naar nieuwe energieleveranciers switcht. Um, ja, dus uh, 10.000, dat zou een, het, het echt een top uh, aantal zijn. Want dan heb je een grote bulk om naar die energiemaatschappijen toe te gaan. Ja. En uh, ja, het klinkt natuurlijk uh, uh, als een heel mooi initiatief. Want dat zeggen jullie ook, het is ons initiatief. Ja. Uh, maar er zal ook al wat aan verdiend worden door jullie, denk ik. Ja, nee, wij zijn gewoon een bedrijf. Uh, en een bedrijf uh, met als oogmerk ook om gewoon uh, geld te verdienen. Uh, wij worden gewoon door de, de winnende energiemaatschappij... betaalt ons een uh, vast bedrag per nieuwe klant. En dan moet je denken in orde van van tientallen euro's per contract. Ja, dus uh. 3000 klanten maal tientallen euro's, dat is uh, niet slecht. Nee, dat zou een heel mooi resultaat zijn. Uh, wat doen jullie als die 10.000 inschrijvers er niet komen? Nou, wij gaan, gaan sowieso, Raad. die feiling gaat sowieso plaatsvinden. Dus of dat er nou duizend zijn, 8.000 of 25.000... Uh, we, ja, we, het is een eerste actie. We zijn op dit moment in gesprek met allerlei online partners. Uh, dan moet je denken aan SBS, RTL. Uh, dit, daar gaat die actie op dit moment, draait die ook daar. Vinda.nl uh, uh, dat, dat zijn natuurlijk allemaal prima kanalen om zoveel mogelijk consumenten te bereiken. Om Zij te adverteren ook... voor jullie. Ja, precies. Dat is gewoon een relatie uitgever uh, adverteerder uh, en ja, Dus we zullen zien hoeveel mensen zich uiteindelijk uh, ook inschrijven bij ons. Hij gaat hoe dan ook door, wat, wat er ook gebeurt. Ja, zeker weten, ja. Uh, ja, gisteren geopend. Ik durf bijna niet te vragen hoeveel mensen er zich al hebben aangemeld. Maar... Nou, daar hebben zich op dit moment meer dan 100 mensen ingeschreven bij ons. Ja, dus het is gisteren de eerste dag. Op zondag zijn we inderdaad van start gegaan. En vandaag zijn, de, zijn we live gegaan met de eerste partners. Uh, nee, dus, en dus we roepen natuurlijk ook iedereen op om zich bij ons in te schrijven. Nogmaals, vrijblijvend. En hoe meer mensen zich inschrijven, hoe hoger onze korting wordt. En die honderd zijn niet alleen familie en bekende? Dat zijn niet alleen maar familie en bekende, nee. Maar wat levert het mij uiteindelijk op? Want het, het blijft toch gedoe om over te stappen. En uiteindelijk wil je er wel beter van worden. Over hoeveel euro's hebben we het dat ik ga, ja, zeg maar, nou, die dat ik ga verdienen? Dat ligt heel erg aan het gebruik van jouw uh, eigen huishouden. Uh, maar je moet ongeveer denken gemiddeld aan 250 tot 300 euro per jaar. He, dus het is echt een aanzienlijk bedrag. Uh, het heeft natuurlijk ook wel mee te maken... bij welke energiemaatschappij je op dit moment zit. Ja, als je bij de grote traditionele bedrijven zit... en je gaat bij ons overstappen naar een prijsvechter... dan is je voordeel uiteraard groter. Uh, maar gemiddeld huishouden ja, zit ongeveer op 300 euro per jaar. Dat kan je in ieder geval verdienen. Uh, dit is dan de energiemarkt. Zijn er nog meer sectoren waar jullie mee bezig zijn? Ja, nou ja wij richten ons inderdaad in eerste instantie alleen op de energiemarkt. Uh, je kunt je voorstellen dat het in principe deze vlieger opgaat voor uh, producten... Uh, waarbij de prijs eigenlijk het belangrijkste is... en het product ondergeschikt... Uh, dus je zou ook kunnen denken aan producten als mobiele telefonie... internet, uh, ja, televisie, et cetera. Nu zijn er heel veel van deze acties. Je hebt ook Groupon, dat je inderdaad als groep kan inschrijven... en zo korting kan bedingen. Dat is natuurlijk een mooi initiatief... waar jullie eigenlijk nu ook wel een beetje op meeliften. Ja, nee, kennelijk is er een soort sociaal-maatschappelijke trend uh, gaande... waarbij mensen zich steeds meer en meer in groepen gaan verzamelen. Omdat ze gewoon zich van bewust zijn... dat de inkoopkracht dan ook gewoon echt groot wordt. Uh, kijk, in principe is... Uh, het groepsinkopen bestaat ook al sinds internet is ontstaan. Maar ja, er is gewoon een trend de afgelopen jaren gaande. Waarbij, waar, waar, waar wij ook gewoon gebruik van maken en op inspelen. En wij zien dat meer als een soort van verticale stroming. Echt doelbewust alleen maar op één product uh, ons richten. En zo, ja, zo uiteindelijk het meeste voordeel behalen. En u zei je al, de veiling gaat hoe dan ook door. Hoeveel mensen er ook zijn. Maar hoe minder mensen, hoe minder er natuurlijk door jullie ook wordt verdiend. En dat dit initiatief misschien wel voortijdig strand. Nee, dat gaat niet Als gebeuren. Als je er niks aan nee, nee, want wij hebben ons, ons bedrijf zeer uh, ja, lean en mean ingericht. Uh, dus we zijn met uh, zeer uh, beperkte kosten gestart. En al, al zou er bewijs van spreken, drie mensen bij ons switchen. Uh, dan is het nog steeds een succes. Met de stroom mee.nl. Uh, daarop inschrijven, eind van deze maand. Dan uh, moet het bekend zijn en wordt er geveild. Ja, we gaan de periode 1 tot en met 3 juni zal die veiling plaatsvinden. Rogier van Duin, dankjewel. Graag gedaan. Het is mei en dat is de maand van de lente, van de oorlog en de bevrijding natuurlijk ook. Maar ook de maand waarin Annie M.G. Schmid 100 jaar geleden werd geboren. En dat is reden voor de VARA en ook andere omroepen om aandacht te besteden aan deze grote schrijfster die in 1995 alweer overleed. Annie M.G. is niet alleen een belangrijk schrijver geweest, ook in de reclame heeft ze altijd wel een belangrijke rol gehad. En daar weet marketingman Charol Bormans alles van. Goedemorgen Charol. Goedemorgen Deborah ja wist het eigenlijk helemaal niet dat ze ook zo'n belangrijke reclamevrouw was ja dat is ze zeker ze heeft uh, heel veel reclamewerk uh, uh, eigenlijk geschreven hè, want dat is natuurlijk een, een schrijfster en uh, dat deze al in 1958 toen uh, heeft ze een serie boekjes uh, uitgegeven in opdracht van de Nederlandse persschildmaatschappij uh, dat uh, die serieboekjes, dat ging over de drie stoutertjes. Ik heb nog even gekeken wie die drie stoutertjes nou precies waren. Petertje Pril, Polleke Pree en Dikkertje Duxom. Uh, wat ik al zei, ze deden het in opdracht van de persil Maatschappij, dus dat is een zeepfabrikant. En je komt met spaarpunten bij wasmiddelen, Persil, Ata en Dixan... Kon je ze een cadeau krijgen. Zeer succesvol. Er zijn uh, uh, aantallen weggezet van 500.000 exemplaren per boekje. In totaal 18 van die boekjes weggegeven. In 1959 nog gevolgd door een serieboekje met als titel Prelintje. En in 1963 nog de wasbeertjes Pluis en poezeltje. En heel bijzonder ook al toen al illustraties van Fiep Westendorp. Waar ze sinds 1952 mee samenwerkte. Omdat ze toen samen Jip en Janneke gingen maken. En die parole. kennen we natuurlijk inderdaad allemaal. Ja. Uh, een hoop gewassen werd er dus dan in die tijd, denk ik zo. Maar was het ook het begin van een lange carrière in de reclame voor Annie M.G.? Ja, eigenlijk wel. Want uh, nou, ze was al, uh, wat ik al zei, in 58, 59 actief in 1960. Uh, maakten ze bijvoorbeeld voor Citroën een heel erg leuk uh, liedje... Uh, althans, de tekst ze daarvan. Het ging over het deuzevootje, het lelijke eentje. Uh, muziek werd geschreven door Paul Christiaan van Westering en gezongen door Helene van Meurs of Annelies Bauma. Uh, moeten, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kwam die naam twee keer tegen. Eén keer Heleen van Meurs en ander keer uh, Annelies Bauma. Lezers of luisteraars die weten wie het gezongen heeft, die moeten ons dat maar even mailen. En heel snel. Samen met Ronnie Potsdammer. En uh, dat liedje werd op een flexidisc uitgebracht. Dat was een dunsoortig uh, klein uh, EP'tje, zeg ik dat goed? Of singeltje moet ik zeggen. En daarop afgebeeld een lief donzig eentje. We gaan er even naar luisteren. De discussie is inmiddels uh, gaande, Charles. De eindredacteur denkt dat toch dat het Helene van Meurs was. Helene hij is Meurs, de enige, meldt hij. Ja. Ja. Uh, of Annelies Bouw. Dus wie het weet, ja, die heeft nog een paar minuten om ons te mailen... op de ja, ja. Wie weet komen we er nog achter. Uh, ja, het eentje dus. Uh, ja. Een succesvolle promotieactie? Ja, heel succesvol. Uh, het leuke is ook dat bijna 50 jaar later, uh, in 2009... de stichting Reclame arsenaal dat is uh, een, een stichting die zich bezighoudt met het cultuurhistorisch erfgoed... op het gebied van Nederlandse reclame, een wedstrijd uitschreef... Eh, met betrekking tot het leukste, het beste reclameliedje van Nederland. En wat blijkt... Het eentje. Dit liedje, het eentje werd nummer één. Nu is Annie M. G. Schmied natuurlijk zeer bekend geworden... als kinderboekenschrijfster. Maar die reclameboodschappen, waren die dan ook vaak op kinderen gericht? Nou, niet altijd. Um, uh, uh, kinderen, ja. Maar ze deed toch ook veel reclamewerk... wat echt gericht was op volwassenen. Uh, ze schreef in 1959... Uh, in opdracht van R.S. De Vrolijke Keuken. Overigens werkten er nog andere schrijfsters aan mee... zoals en schrijvers Mies Bouwman, Simon Carmichelt, Henri Knap. Uh, uh, voor Tomado's schreef ze werk in 1960, en 1962 voor Koeberg. Uh, dus uh, ja, nee, ze was, het was niet alleen op kinderen gericht, hoewel ze wel heel beroemd is geworden met ja, uh, reclamewerk gericht op kinderen. Bijvoorbeeld in 1962 de hoorspelserie Ibbeltje. Uh, werd uitgezonden op Radio Veronica en op Radio Luxemburg. Sponsor was Fans. En in 1968 ook uh, creëerde ze het figuurtje Voddertje voor Nutritia. En ook weer met een serie boekjes. En ook weer zeer succesvol. Er was eens een heel klein meisje en dat heette Ibbeltje. Ibbeltje. Ja, moe. Ibbeltje. Ja, pa. Ibbeltje, wat zie je Ibbeltje. er weer uit? Ibbeltje. Ja, moe. Ibbeltje. Waar? Ibbeltje, ah. Ibbeltje, Ibbeltje maakt niet zo gek geluid. Netjes eten, Ibbeltje. Met twee woorden spreken. Wees voorzichtig, Wees voorzichtig moet je soms de je... Een beetje van voor mijn tijd natuurlijk, hè, Charles? Dit is meer uh, voor. Uh, de, uit de tijd van Felix, maar, laat ik het zo maar zeggen. Maar, ja, uh, uh, Ja, die reclamecarrière van Annie MG ging die wel een beetje gelijk op met haar succes uh, voor radio en TV. Dat ze natuurlijk ook al had in die tijd. Ja, nou, dat is eigenlijk. Hè, is dat, is dat uh, wat voorafgaand eraan gegaan is. Ze is natuurlijk in Nederland uh, wereldberoemd geworden door uh, programma's als de Familie Doorsnee. Uh, Eigenlijk officieel heet dat in Holland staat een huis op de radio, uh, later persoon homless, op televisie ook. En dat trok dus de aandacht van de adverteerders. En uh, ja, Annie M. Geschmid wilde eigenlijk best graag voor die adverteerders werken, want het betaalde goed. Uh, de budgetten die waren wat groter dan ze bij de omroepen gewend was. En ze waren ook minder bemoeizuchtig, die adverteerders. De omroepen hadden nogal eens de neiging om zich inhoudelijk ook met haar werk te bemoeien. En uh, dat gebeurde bij die adverteerders eigenlijk helemaal niet. En wat is nu de bekendste reclamecampagne waaraan ze heeft meegewerkt? Nou ja, we hebben al heel wat bekend werk ja. gehoord. Maar uh, ja, ze is ook in 1971 uh, met Puk van de Pettenflats uh, uh, heel beroemd geworden. Dat is eigenlijk een uh, figuur, hè, dat mannetje op dat kraanwagentje. rood rode kraanwagentje. Ook weer overigens ontwikkeld samen met Fiep Wessendorp. Ja, dat is eigenlijk een heel groot merchandising succes geworden, zoals we dat zeggen. He, dat verscheen op boeken, in, of in boeken, in t-shirts, pyjama's, bordspellen, kleurplaten, knuffels, serviezen, et cetera. En die waren dan weer te koop bij de Bijenkorf, bij de Hema. Daar kon je voor sparen. We bouwen echt best bij week. Kan blokker overal artikelen met Puk van de Pet te koop. Natuurlijk ook Jip en Janneke hè, in 1975 voor het eerst bij de HEMA te koop op allerlei spulletjes. En in 1991 maakte dat weer een grote comeback, ook weer bij de HEMA. Dus ja, ze is op verschillende manieren, met veel van haar figuren, is ze heel erg beroemd geworden. En uh, overal inderdaad nog uh, te zien natuurlijk. Ja hoor, nog steeds. Charles Borremans, dank en tot volgende week. Tot volgende week. Wat uh, ga ik vanavond nog bekijken op tv? Nou, er zijn twee dingen die ik wel wil zien. Uh, tegenlicht van de VPRO bijvoorbeeld op Nederland 2. om. 5 voor negen. Chris Keijnen onderzoekt dan of Europa de Arabische wereld moet en kan helpen bij de politieke en economische hervormingen. En om 11 uur ook op Nederland 2 de documentaire Zwarte Soldaten over Nederlandse jongens die destijds toetraden tot de Waffen-SS. En wellicht sep uh, ik misschien ook nog wel wat uh, langs wat sportprogramma's, wie weet. Uh, bijna tijd is het ook voor de lunch met Jurgen van den Berg. Um, ja, we gaan natuurlijk veel hebben over Osama. Dat kan Dat bijna niet ik. anders. Uh, in het mediaforum ook. Bijvoorbeeld ook over de manier waarop de nieuwspresentatoren... Um, de beide namen nog eens door elkaar halen. Obama en Osama. Het gaat va uh, vaak fout, hè? <laughs> ja, het lijkt nog wel veel op elkaar. Um, nieuwe ronde van de Nationale Nieuwsquiz. En straks om half twee gaat ook de stelling in stand.nl over Osama Bin Laden. De euforie over de dood van Osama Bin Laden is terecht. Dat is de stelling. Jan Heel van de PvdA... Uh, die praat daarover mee. Straks in lunch en daarna stand.nl met Jurgen van den Berg. Surf naar de gids.fm. Tot morgen.